En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Carmen Verhul met het NOS Journaal. Bij een bezoek aan de Gazastrook heeft EU-Buitenlandschef Ashton Israël opgeroepen de Gazablokkade verder te versoepelen. Ashton zei dat de Palestijnen vrij moeten kunnen bewegen en dat het exportverbod moet worden opgeheven. Volgens Ashton is dat de enige manier om de Palestijnse economie weer op gang te brengen. Israël besloot onlangs onder internationale druk om meer goederen toe te laten, maar export uit de Gazastrook is nog altijd verboden. Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en delen van Duitsland zijn getroffen door hevig noodweer. Onweersbuien met hagel, veel regen en zware windstoten hebben veel schade aangericht. In de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken werd een man getroffen door de bliksem. In Tsjechië kwam een fietser om het leven door een omvallende boom. In de binnenstad van Innsbruck stond een halve meter water... doordat de riolering verstopt was geraakt door grote hagelstenen. In Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en het zuidoosten van Beieren liepen kelders onder en ontstonden verkeersproblemen door ondergelopen wegen en omgewaaide bomen. Bij een controle op en rond de Maas bij Maastricht zijn meer dan 50 boetes uitgedeeld. De meeste bekeuringen waren voor illegaal vissen en illegaal kamperen. En ook werden boetes uitgedeeld aan mensen die in de vaargul van de rivier zwommen en aan booteigenaren die hun papieren niet op orde hadden. Zowel de Nederlandse als de Belgische politie was bij de actie betrokken. In Utrecht heeft een stomdronken dronken Pool zes geparkeerde auto's geramd. Zij kwam met zijn terreinwagen vast te zitten tussen de auto's toen hij probeerde weg te rijden. Wakker geworden buurtbewoners hebben hem aan de politie overgedragen. De Pool van 24 had een alcoholpromillage van meer dan 2,5. Zijn rijbewijs is hij kwijt.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 En een hartelijk welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. Normaal op zondag natuurlijk een herhaling, maar vandaag uh, ja, is het gewoon live, hè Pascal? Dat klopt inderdaad. En uh, dit keer hebben we Pascal van den Beek hier in de uitzending er gezellig bij. Rudy zit gewoon lekker in met zijn blote kont in het strand in Griekenland. Dus, nee, ja, uh, dat kan je toch niet maken? weet nee. toch dat je een radioprogramma moet runnen, of niet eigenlijk? Nee, maar dat verdient hij ook wel, hè? Zijn vakantie. Ja, wel. En uh, ja, vandaag hebben we dus geen herhaling van Entertainment for you, maar vandaag gewoon live. En dat allemaal speciaal natuurlijk voor de week, hè. Ook dat is een zei, week ja. in Haarlem. Wat een ja, week. Ja, wat een week. Ik ben, gisteravond ben ik zelf geweest. Hoe was het? Geweldig. Ik heb geweldig genoten. Een hele leuke dag gehad. Leuke mensen, leuk sfeertje. En ja, de, de wist hij zelf was spannend, dus ik weet niet wat. Nederland, Japan. Ja? De eerste 8-9 inningen, Eindstand 8-8. En toen kwam er nog een tiende inning bij. Dat was tiebreak. En dan wist Nederland nog even twee puntjes te scoren. En Japan met één. Daardoor hadden ze nog weer een winst. En ze staan dus nog steeds onverslagen op het veld. Ja, als alles goed gaat komen aan het eind van deze uitzending. Nou, noem maar wat dan, show met Popstar Henry hè, eigenlijk op zaterdag. Maar uh, vandaag hebben we Popstar Henry met het laatste nieuws van de honkbalweek Kijk, is het leuk, interessant. Is het dat is interessant. Dat is wel een keer leuk. Ja, ja En natuurlijk Joop uh, van Nesse, uh, die uh, gewoon lijf verslag doet vanaf het Stadion in Haarlem. En dat komt dan helemaal goed, denk ik. Hè? We gaan even kijken hoe, uh, hoe het staat op dit moment hè, bij de finale. En, um... Inderdaad, ik ben eventjes snel even kijken. Uh, het staat nu nog steeds 5-0 voor Cuba. Oeh. Oeh, dat is jammer. En ze zijn nog lang niet klaar, want ze zijn uh, nu bij de vierde inning pas bezig. Dus we hebben er nog 5 te gaan. Nou, daar gaan wij u in ieder geval thuis allemaal op de hoogte brengen natuurlijk met verslag van Joop van Nes. Natuurlijk ook verslag van ons, want wij kijken natuurlijk live mee via de livestream natuurlijk. Wilt u uh, ook nog even naar CFM luisteren, maar wilt u ook even graag naar uh, de live verslag natuurlijk van Radio Hongbalweek uh, luisteren, dat kan. Ga dan even naar www.cfmsandvoort.nl en daar kan u naar onze livestream luisteren, die dan ook live contact hebben met Radio Hongbalweek. Maar ik eis wel van u dat u ook naar ons luistert. <laughs> Nee, in ieder geval blijf lekker luisteren. Entertainment for you hier op CFM Zandvoort. En het komt gewoon helemaal goed met uh, ja Hongo Week natuurlijk. Hè? Ja. Wij brengen het bij, bij u thuis tot de laatste minuut. Zeker. Dus mocht het uitlopen, wij blijven bij u tot de laatste minuut. En we gaan eerst even lekker feest feestje bouwen, toch? Ja, zeker. Dat doen we met Dennis Box hè. Met papa pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Lekker pa. dus. zonnetje <laughs> schijnt. Dus heerlijk weer.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 En nou was afgelopen. Jaap, ja. Pascal, slaapkop. De slaapkop, ik ben druk bezig, joh. Entertainment than. for you. En nu hoort Dennis <laughs> Bax en Het staat nog steeds 5-0 voor Cuba. En uh, ja, Nederland uh, helaas nog 0. En uh, ja, normaal uh, geloof ik uh, dat ze vorig jaar gewonnen, hè Jaap? Uh, nee. Nee. Ze hebben, nee, wacht even. Prik even mijn kot er even bij, want anders dan uh, weet ik het wel. Uh, dan gaat het, uh, gaat het uh, een eigen leven leiden. Moment. Nu moet ik hem wel links om en rechts <laughs> om zetten natuurlijk. Wel, nee, uh, 2004 in 2006 heeft uh, Nederland uh, wel die honkbalweek uh, gewonnen. En dit is de derde keer dat ze hem hebben gewonnen. Maar er zit natuurlijk een verhaal aan uh, vastgekoppeld. Uh, want uh, in dit jaar zou Venezuela meedoen. Als zesde land. Alleen de Venezolanen kregen hun, uh, ja hoe noemen ze dat dan? Zo'n zo pas. Uh, ...visa kregen ze niet rond... ...en dan konden, nee, ze, het gelezen, ja, dan konden ze het land niet uit... ...en uh, nou, we weten allemaal... ...dat Chavez toch een beetje... Een, uh, ...een rare president is... ...want die had van de week ook weer iets over Nederland geroepen... ...dat er Nederlandse vliegtuigen in zijn uh, luchtruim waren... ...bleek allemaal achteraf niet, uh, niet waar te zijn... Maar goed, uh, dat zal misschien ook wel een, uh, een rol hebben gespeeld waarom de Venezolanen misschien niet hier naartoe gekomen zijn. Er wordt dan een officiële reden gegeven. Ik denk er het zijn ervan. Maar goed, uh, zij uh, blijven dus nu uh, met vijf man uh, of vijf landen bleven er dus over. Dat was Nederland, Japan. Verenigde Staten en nou dan ben ik even de, de, de vijfde ben kwijt. Maar goed, uh, dat zijn dan uh, de namen of uh, de landen die uh, mee, meedoen en toen is er besloten van we gaan een competitie afwerken. Dus iedereen speelt twee keer tegen elkaar en uh, vandaag is dus de tweede uh, duel tussen de Nederlanders en de Kubanen. Uh, de Nederlanders uh, wonnen hun eerste potje uh, tegen Cuba met 10-0. Maar volgens Joop, en dat heb je misschien kunnen horen in uh, mijn uitzending... was dat nogal behoorlijk geflatteerd... En dus uh, laten ze vandaag denk ik zien dat die Kubanen wel degelijk uh, kunnen honkballen. Want ja, ja, ze staan er niet voor Jan met een korte achternaam ja. om, daar maar, uh, om het maar zo te zeggen. We gaan het gewoon zo meteen allemaal ik horen samen wel bij, direct Joop van Nes. Samen zou we wel eventjes ja, bellen denk dat, ik. Dat uh, wou ik net zeggen. We gaan zo meteen in contact leggen met Joop van Nes uh, live op het veld. Maar eerst doen we gewoon nog even een plaatje. We starten hem gewoon gezellig in hier bij CFM Zandvoort. Ja, u luistert nog steeds naar Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. En uh, ja, het was niet echt een plaatje die echt uh, zo snel gedraaid zou worden bij Entertainment for You. Maar uh, ach, het kan allemaal hier bij CFM Zandvoort. En uh, ja, we doen live verslag uh, van uh, de Honkbalweek in Haarlem. En uh, we hebben natuurlijk niemand minder dan Joop van Ness aan de telefoon. Joop, hoe is het daar? Dag Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vol stadion, vol stadion, lekkere temperatuur, beetje wind, ideaal honkbal is, zou ik zeggen. Maar het gaat niet ideaal met het Nederlandse team. Dat had ik al in de eerdere reportages aangegeven. Al in de eerste inning heeft Cuba even laten zien wat zij kunnen op rondwachtgebied En ze staan nu nog steeds met 5-0 voor. Maar dat wil ook zeggen dat Nederland in die vier innings daarna ontzettend goed wordt heeft. vooral verdedigend. Want er is nog geen één punt meer gescoord. Nou, er zijn slechts sporadisch mensen op de honkel gekomen. Maar die werden dan gewoon weer weggewerkt. Uh, Nederland heeft uh, nu tot nu toe, en dat vind ik wel heel erg weinig, te weinig eigenlijk. Maar twee honkslagen geslagen. En daar is er niets uitgekomen. Dat blijkt wel uit de nul natuurlijk. Maar ik vind dat Nederland een slagproef op dit moment onder de maat is. En of dat komt omdat het de laatste wedstrijd is en er helemaal geen spanning meer op staat. Dat wil ik niet te zeggen. Dat weet ik niet, dat kan ik niet beoordelen. Maar feit uh, is in ieder geval dat er met twee omslagen slagen zijn. de Cuba heeft er acht en hebben ze een 50 van een uh, De Nederlandse uh, coach uh, Jim Stokkel heeft uh, besloten om David Bergman, de, pitcher, de start van de pitcher, van de heuvel af te halen. Daar staat nu uh, uh, Leon Boyd staat op de heuvel. En die uh, heeft nu één, uh, twee man uitgewerkt op dit moment. En hij is nu met de derde bezig. En dat moet dan zijn. Even kijken, Andy Zamora. Uh, de uh, linkervelder. Linker die, uh, um, die hem niet echt goed geslagen heeft. Uh, 100 heeft. Ziet dat betekent dat hij van de 10-beurten slechts één keer op het eerste honk is gekomen. En dat vind ik toch wel behoorlijk weinig. Onder de maat. <coughs> Pardon. Hij krijgt nu ook weer een slag als tweede bal. De eerste bal met een wijdbal. We gaan even die derde bal volgen. Kijken wat Boyd daarmee gaat doen. Hij krijgt de seintjes van zijn catcher. Gaat die bal komen, mooi door het midden. Geeft die schrijf. Het nee, was wel mooie hoogte, maar was laatste plaat. Oftewel, er staan nu twee wijd en twee slag. En dan gaat de vijfde bal komen van Leon Boyd. Hele lange pitcher. Snelle bal, heel snelle bal, niet hoog genoeg en ook niet richting genoeg. Volle bak zoals je zei, drie wijd, twee slag voor Mendoza en die Mendoza, de left, left fielder van uh, de cubaanse ploeg, Komt de bal wijd, hij mag uh, naar het eerste hond, vier wijd voor Mendoza. Twee mannen in de vijfde inning. We gaan terug naar de studio om straks weer het op te pakken hier in het Pumulierpark in staan in uh, Haarlem. Dankjewel Joop. Joop, dankjewel. Wat, uh... oh, yeah. Open up your heart, Oh, mm -hmm. no! Gipsy Kings hier op voor Zandvoort Entertainment For You live dit keer vanuit de studio op zondag speciaal voor de honkbalweek. Het staat nog steeds ja 5-0 voor Cuba en ja, de zesde inning is bezig. zesde inning, eerste helft van de zesde inning. Nederland, die is aan slag en Daantje heeft een dubbel slag gehad. Heeft staat nu momenteel op tweede honk. Dus dat is het laatste nieuws uh, vanaf uh, het, uh, ja, vanaf, uh, het stadion hè? in Haarlem. Ja, en zo te zien is Rommel nu uh, aan slag. Even kijken wat hij gaat doen. Ah, uh, jammer. <laughs> Laat ik <het> zo zeggen. <laughs> Daatje probeert uh, naar de D-Honk dus toe te gaan. En dat is dus om het zo, zo heet het stelen van een honk. Dus uh, dat uh, is ook niet gelukt. Nee, in ieder geval, um, is... ja, wij brengen het laatste nieuws van de honkbalweek in Haarlem. En dat uh, komt helemaal goed hier bij CFM Zandvoort. Uh, Zometeen nemen we het show even gezellig met u door. En uh, we gaan natuurlijk ook nog even weer bellen met Joanes. Kijken hoe het uh, daar is, natuurlijk, live. Ja. We gaan lekker naar een lekker plaatje luisteren. Hè? Dat doen we. Nikke Simon, hier op CFM.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 sick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 Een tijd van nooit terug, Behoed je voor een echte, wees zeer goed voorbereid. Houd het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. Straks gaat het gebeuren, het is eens en dan nooit meer. De hemel breekt pas open en dan gaat het hier het het te keer. Het om de belle de regen met de spieren te of verzuiken als de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind.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 Geniet met volle teugen pluk de te danser wil je kan. Het om de het en het regen dus meet met spieren de stompen. op verzuiken als de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze lucht. Geniet met volle teugen zult de tijd nog nooit teleur. Het onderten fliegen en het regen meet de spieren het wordt op stompen. als de enige manier om de juiste koers Komt nooit terug. om de juiste koers te varen met de wind in onze leuk. Geniet met volle tegen zulke tijd komt nooit terug. Da In ieder geval, Goes is hier, la, hier op CFM Zandvoort, het dondert, het bliksemt. En nou uh, ja, hartstikke uh, leuke Het dondert en het bliksemt, wij helemaal uh, niet. Nee, het dus zonnetje is schijn, en dan weer ja, zonneschijn, ja, bon. hè. Dan oh. weer zonneschijn. Dat hebben we ook afgelopen week gehad, hè. Ja. En donder, bliksem, regen en uh, nou is er weer zonneschijn. En hier ook uh, bij hier nou, CFM je en gezegd, Zandvoort, na regen komt. Zonneschijn! Juist. Yeah. <laughs> In ieder geval, wij... Uh, doen het laatste verslag bij CFM Zandvoort van de Honkelweek. Ja, het, ik zie het. Het staat gewoon nu 5-1 voor Cuba. Dus er is weer een puntje bij en we zitten nog steeds in de zesde inning. Ja. Daantje is naar binnen gekomen inderdaad. Jij is over de thuisplaat heen gekomen. Hey, Daantje staat... zit beneden. Ja, <laughs> en dat is andere daar. Nee, Daantje. Dusma de, die heeft een slag uh, gedaan. En daardoor is uh, Daantje naar binnen kunnen komen. En nu staan Duusma en Romli op uh, 1 en 3. En een, Nederland heeft nu één punt vastgescoord. En dan nog vier in te halen natuurlijk. Ja, dat komt helemaal goed. En uh, wij brengen in ieder geval... Zijn dit de celletje ze uh, moeten omwarmen? Joh. Ja, dat uh, <laughs> komt wel goed toch? Ja, de dom. Maar uh, we gaan gewoon zometeen even weer contacten met Joop van Nes die op, daar live uh, ja. verslag uit doet. Maar uh, muziek is ook belangrijk hier bij CFM. Dus ja, we gaan ja, ja. weer een gezellig plaatje draaien. En dan zijn we zeker zometeen bij u terug met een show nieuwtje. Ja, over de beste zangers van Nederland. Dus blijf lekker luisteren naar CFM.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 Oh, oh, Wat zou je doen? Ja, onze eigen Jeroen van der Boom hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En uh, wij brengen ook het live honkbal natuurlijk uh, op uw radio. Zometeen uh, naar de volgende plaat uh, hebben we natuurlijk Joop van Es in de uitzending. Dus dat komt, uh, ja, dat wordt hartstikke leuk met hem. En hij vertelt dan al het laatste nieuws wat er allemaal gebeurd is uh, op het uh, honkbalveld natuurlijk. Maar ik kan u wel Pelmanij vertellen, Stadion. het staat uh, 5. Twee voor uh, Cuba. Dat zouden we niet en, verklappen, uh, dat zouden we Joop overlaten. En uh, Joop vertelt zo meteen natuurlijk <lacht> hoe dat allemaal zo gekomen is. Plot. Dus uh, dat, komt dan, uh, dat gaat dan helemaal leuk worden. Um, ja, even het laatste nieuwtje wat binnen is gekomen over showbiz -land. Ja, vandaag gaat het toch weer gebeuren op... Um, op Nederland 1. De beste zangers van Nederland komt weer terug. Dat is een zomers uh, televisieprogramma. Vorig jaar ging dat voor het eerst met Celia Romli. Die presenteerde dat. En uh, onder andere Gordon Thomas Berger zaten er toen in. En, um, ja, en nu uh, gaat het weer van start. Vanaf uh, half negen vanavond uh, bij Nederland 1. En uh, dit keer uh, doen uh, mee met het programma. De drie J's Frans Bouwer, Jamai, René Vroger, uh, Siep van der Ploeg... En, um, en uh, ook nog uh, ja, Jeroen van der Boom. Dus, uh, ja, Jeroen van der Boom werd ook gedraaid. Dus het klopt wel allemaal bij elkaar. Het volgende Bob. plaatje ook. Maar nu vanaf, uh, ja, uh, vanaf half uh, negen gaat het beginnen. En uh, even om uit te leggen hoe het programma gaat. Uh, rond de tien artiesten doen daarmee mee aan het programma. En dan gaan ze eigenlijk op zoek de beste zanger van Nederland. Dus dan gaan die zangers eigenlijk liedjes van elkaar zingen. Dus, en dan kan je aan het eind, kunnen gaan hun aan het eind punten geven aan elkaar. Nou, dat ah, is een okay, heel, leuk, dus, uh, heel erg leuk zomersprogramma. wordt dus het te onder de artiesten zelf. Ja, onder de artiesten zelf. <laughs> en het wordt, is opgenomen in uh, Ibiza. En ja, omdat Edcilia natuurlijk een hele dikke buik heeft op dit moment. Uh, ja, presenteert Victor Reinier het wel heel opvallend. Ja, okay. Victor Reinier uh, presenteert het programma in Ibiza. Dus. Ik ben nou, benieuwd. Dus. En uh, zeker vanavond even kijken. Half negen, Nederland 1. En uh, volgende week bij Entertainment View. Op zaterdag natuurlijk. Of de herhaling natuurlijk van vier tot zes op zondag. Uh, dan uh, brengen wij gewoon het verslag van hoe het was, dat programma. Ja. Dus dat, uh, dat uh, gaat u zeker even horen. Zometeen Joop van Nes hier op CFM. Met natuurlijk uh, het laatste nieuws van de Hongbalweek. Klopt. En nu weer Siep. Ja, Siep van de Ploeg natuurlijk. Hè? Ja. Met uh, de kast toen nog tijd. Ja. Of ze zijn er alweer terug, hè? Ja. De na dai. Dat neemt een keer. Wees maar niet bang, neem het bang. Het hoeft niet meer. De dus ship in daar beginnen. Dat ik niet bij die ben. Weer over het van ons rinnen. Zonder zee, ja, in die hoop, jam in die het, als doe het doods maar mij. Jij is mijn hoop, jij is mijn het, jij mijn niet om daar. Lang wie het kort, en siester als komt het daar, vind het bloot, zien ba. Ja! En bij voet, begin op een naam. Want de liefde had meisje boer, maar voel Rask op de dag, de Just er, komt het daar, vindt het loopt zinbaar De kast hier op CFM Zandvoort, Entertainment for You. En uh, ja zoals ik al zei, we doen live verslag uh, van het Hogbalweek. En niemand minder dan Joop van S is daar uh, ook live bij. Joop, hoe is het daar op het veld? Nou, Roy, het gaat een stuk beter. We zitten in de eerste helft van de zesde inning. En uh, Nederland is dichterbij gekomen. Eerst was het uh, um, Danny Rombly die uh, voor de 5-1 zorgde. En daarna kwam Michael Duurzma. De man die al drie keer een slag heeft gegeven, drie keer honk was, slag heeft gegeven, ook nog een keertje binnen. Nu zijn er twee uit en er zijn drie honken bezet. Kan, of, stand, dat, uh, Nederland kan gaan scoren als, uh, als deze, uh, even kijken, Bas die bal weg kan krijgen of eventueel vier wijd kan krijgen. Dat is nog niet als de tweede bal en hij heeft 1 één 1 wijt. van Nederland is een stuk beter gaan spelen. Uh, dat heeft zelfs uh, twee pitches de kop gekost bij, uh, bij Cuba. Want Zhema uh, Mefa, de manager van Cuba, vond het wel die kwam een nieuw op, die heeft twee man uh, gegooid, wist ze er al weer op. En hij is nu vervangen door even kijken, door Nolot van González. Die is de derde bal in gooien. en de tweede slag geeft aan uh, Bas Nederland moet hiervan profiteren. Het is Duitsland om drie man op de honk achter te laten bij de derde nul. Hier moet van geprofiteerd worden, maar dan moet je wel kosten bijhouden en zich niet gek laten maken door een pitcher die rare ballen gaat gooien. Het is wel zwaar. En left-hander en uh, Nooi is zelfs rechthandig. Er stilt nog wel eens een keertje problemen geven met name die ballen die dan dicht langs het lichaam gaan. Zoals echt, vaten, maar, sorry, ga je zo echt vader bij vader. En gaat het is verder. De ballen in ieder geval 1 ballen. 1 ballen Het is 5-3. Dus hij klikt op Het dus is Goed Het is Even kijken. Het is uh, Simon die binnen gaat komen. Nee, het is niet Simon die binnen gaat komen. Het is uh, De jongen die binnen gaat komen. Nederland komt dichterbij en 2-0, uh, 2 door twee uit. Cuba gaat op de 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 1-0, 2-0, 1-0, 2-0, 1-0, 2 2-0, 1-0, 2-0, 1 Scheidsrechter, ja hoor. Nee, hij is veilig. Uh, scheidsrechter kon het zelf niet zien. Men vraagt niet aan een van zijn scheidsrechters. Die kunnen dan zien of die knop op de lijn gepasseerd heeft. De scheidsrechter op de eerste geeft staan, dat het niet het geval is geweest. Dus het is een wijkbal geworden. Waar de tweede bal komen. Communicatie tussen de ketjer en de fietsers van Cuba. Ik zie het komen van de fietser. En dan gaat die bal komen. Eén slag, één wijk. Oh voor ik heb een beetje een in de vel gekregen. Dat De Het hele stadion is helemaal uitverkocht. Er dus geen, geen stoel meer te krijgen. Hier zit hij zelfs op de trappen, nagaan. Overigens eh, bijna 60.000 mensen bij, eh, even kijken... Eh, bij de wedstrijden. Dus dat wil nog wel wat zeggen. Er zijn er 5.000 dat de foto's hadden gerekend tussen de 50 en de 55.000. Het zijn er uiteindelijk 6.000 geworden. Hier was de derde bal van uh, de pisteer van González op, uh, op uh, Bas Nooy. En hij heeft zich een al En dat was een slag. Met twee slag 1 bijt is het op dit, uh, de binnenkant. Gaat de uh, vierde bal komen. Dat gaat ermee gebeuren, Het is in de plaats. Twee en twee, Zo meteen. Moet je een hele mooie bal gooien. Of een bal gooien die lijkt op de goede bal. En dan proberen om Kremer te verleiden om die knuppel te zwaaien. En dan gaan weer gaat die communicatie natuurlijk tussen die pinchenketje. Want de ketje eigenlijk, die moeten de pitchen sturen. Er zijn bepaalde tekens voor. En er zijn tekens die uiteraard een niet te zien en weet niet wat de banden gaat komen. Daar mag je klaar nu komt Daar gaat hij wel komen. En uit het slag, een fout slag, gewoon het niks aan de hand. Het blijft twee slag, twee uh, wijd. En dat, uh, dat komt eigenlijk wel een beetje goed uit. Dat is een beetje rumuurig moerig in hier in het stadion. En uh, ja, dan moet je toch maar je kop erbij houden als slagman. En helemaal als nu, op, laat het eerlijk zijn. Hij staat hier onder druk, drie mannen de honten, twee man uit. Het kan elk moment gebeurd zijn, met die eerste helft van de zesde inning. Maar dat is zo ver is het nog niet. We staan nog steeds maar op twee uit. We moeten er drie worden. De die, die het Hij heeft een seintje gekregen, heeft het begrepen. Weet wat hij nu moet gaan doen. Ga kijken wat voor ballen het gaat worden. Max is klaar. En... Ja, jongens. Oh, man. Oh, man. Oh, man. slag Wat een slag Oh, een slag man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, Al Oh, die staan bijna En dat is de de En nog Ik wat Maar ik kan u niet de de is het Joop? Wat een sfeer scoren. is ze daar, met ja, de scoren ja, ja. zo dan, hè? Het is het is ontzettend, altijd. En ik denk om, ik zeg altijd, honger honger Goed, tot straks, tot de volgende reportage. Ja, is goed. Nee, dankjewel. Dat was Joop van Nes en uh, ja 5-5 Nederland tegen Cuba in de zesde inning En uh, ja, wat zijn we trots op Nederland hè. Een drukkie voor Nederland, <laughs> zo maar te zeggen. En uh, ja de, als je die plaat gaat dat is helemaal gebaseerd op uh, voetbal. Dus dat uh, gaan we niet doen natuurlijk. Uh, we gaan zo meteen uh, zeker uh, de baseballs maar even draaien. Nu gaan we langzaam op naar het nieuws. En na het uh, ja, tweede uur van Entertainment for you zijn we bij u terug. Met veel meer honkbal bij de Haarlemse Honkbalweek.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 We're ritme van ZFM.